Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk morgenochtend elf uur stopt met het geweld. Als hij zich dan niet houdt aan het VN-vredesplan laten de opstandelingen het ook los. Ze zeggen dat ze dan alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren, maar daar komt weinig van terecht.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 er zijn nog veel twijfelaars. De uitslag van het Ierse referendum wordt niet eerder dan morgenavond verwacht. In Colombia heeft Ria-beweging FARC een Franse journalist vrijgelaten... die ruim een maand geleden was ontvoerd. De journalist Romeo Langlois was in april mee met Colombiaanse militairen... om een reportage te maken. Hij belandde in een vuurgevecht tussen het leger en FARC-rebellen. Op tv-beelden is Langlois lachend te zien... en zegt hij dat hij met respect is behandeld. In de reeks oefenwedstrijden richting het EK heeft het Nederland zelf al zijn eerste wedstrijd gewonnen. In de derde oefeninterland werd in de Kuip het team van Slowakije verslagen met 2-0. De voorbereiding voor het EK wordt zaterdag afgesloten tegen Noord-Ierland. Het weer vandaag bewolkt met vooral vanochtend regen. Vanmiddag blijft het bewolkt, dus de kans op buien. Het wordt 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Renze. En het is donderdag 31 mei. Goedemorgen. Ierland heeft uh, niet echt goede ervaringen... met de referenda over Europese zaken. Nee. Toch gaan ze het vandaag weer proberen. De Ieren mogen hun mening geven over het begrotingsakkoord. Arjen van der Horst doet verslag. En over Ierland en Europa... en de eerste economie praten we met hoofdeconoom bij ABN AMRO... en Ierland-kenner Han de Jong. Dan de correspondent Sander van Hoorn... die bericht over de laatste ontwikkelingen in Syrië. Hij is in Damascus. Hij maakt ook een reportage over de Syrische bevolking... die nu echt de gevolgen van de internationale... Gaat de Tweede Kamer debatteert vandaag over de ontruiming... ...van het tentenkamp in Ter Apel. We praten er dan vast over met de Kamerleden voor de wind... ...van de ChristenUnie en van nieuwe huizen van de VVD. De GGD vindt dat energiedrankjes... ...niet meer aan kinderen verkocht mogen worden. De directeur van de GGD legt straks uit waarom. En al dagen lekt er gevoelige informatie uit het Vaticaan. Daarover praten we met hoogleraar religiegeschiedenis Peter Nissen. Nederlands elftal won stroefjes van Slovakije. Hoort zo de hoofdrolspelers. En het is een dikke week voor het begin van het EK. Tijd om te kijken hoe Oranje ervoor staat. Dat doen we vanochtend met Tom van het Hek en Hugo Borst. Prijs voor het beste spannende boek wordt vandaag uitgereikt. En Mark Robin Visser bevindt zich vanochtend tussen de thrillers. En de Motorrijdersvereniging vertelt zo waarom u het beste dit jaar nog... als u wilt, uw motorrijbewijs kunt gaan halen. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. De opstandelingen in Syrië hebben president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij zich uiterlijk morgenochtend houdt aan het vredesplan van Kofi Annan. Ondertussen gaat het geweld in Syrië door. Afgelopen dagen werden opnieuw lijken gevonden van mensen die van dichtbij waren doodgemaakt. Kan zo niet langer, zeggen de Verenigde Staten. Er waren massacres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 drastically against this heinous and appalling crime is more than a crime it's a massacre those who perpetrated this heinous crime will be held accountable by the syrian law president obama heeft met zijn collega's merkel hollande en monti contact gehad over syrië ze hebben afgesproken dat het geweld van het regime in syrië snel moet stoppen de Ieren mogen zich weer eens uitspreken over een Europees onderwerp. Vandaag is er een referendum over de deelname van Ierland aan het Europese begrotingsverdrag. Correspondent Arjan van der Horst. Over dit verdrag hebben ze even getwijfeld. Was het nou slechts een amendement op het verdrag van Lissabon? Daar heeft de, Europee de Ierse rechter zich over gebogen en die zei... Nee, dit is echt wel een nieuw verdrag, dat leidt tot een verandering. Dus opnieuw moet er een referendum worden gehouden. Nou, vier jaar geleden hielden de Ieren een referendum over het verdrag van Lissabon. Dat werd verworpen en het verdrag moest toen worden herzien. Dat zal nu niet zo snel gebeuren, zegt Arjen van der Horst. In dit geval is het anders, omdat in het uh, Europese verdrag over de begrotingsregels... Ja, een uh, bepaling is opgenomen dat als twaalf van de 25 EU-landen voorstemmen... dat het uiteindelijk van kracht wordt. Dus zelfs als de Ieren nee stemmen dan zou het nog gewoon kunnen betekenen dat het verdrag gewoon doorgaat... als andere Europese landen voorstemmen. De bevolking is overwegend positief over het permanente noodfonds... maar peilingen wijzen erop dat het toch nog een spannende dag kan worden in Nederland. Asielzoekers die in het tentenkamp van Ter Apel zaten... kregen onvoldoende medische zorg, zeggen twee huisartsen... die in het tentenkamp mensen behandelden. Ik ben met name geschrokken van de verhalen... Van dat de toegang tot de medische zorg in Nederland eigenlijk afgesloten is voor mensen zonder papieren. Mensen gaan aan eerste hulp met ernstige klachten... of mensen gaan aan de huisarts met ernstige klachten. Ze krijgen gewoon geen hulp. Er zaten volgens de huisartsen asielzoekers tussen... met gevaarlijke klachten die echt geholpen moesten worden. Een heel schijnend voorbeeld van een patiënt... die ik gisteren nog aan de telefoon heb gehad... en waar ik uh, zorg, uh, acuut een oogarts voor moest, moest regelen. Want uh, hij heeft een oogtrauma gehad wat relatief klein was. Maar goed, wat uiteindelijk zonder de medische zorg... ontaard is in een... Uh, Behoorlijke visusbeperking op dit moment. En hij dreigt blind te worden aan oog. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat artsen asielzoekers niet mogen weigeren. vanwege hun medische beroepseed. Oud-partijleider Jan Marijnissen wordt geen minister. in een eventueel kabinet met de SP. zei fractievoorzitter Emiel Roemer in het televisieprogramma Oog in Oog. Jan uh, zou het als geen ander uh, een perfecte man zijn om, uh, om het land te leiden... of om welke ministersposten te gaan doen. Maar hij is natuurlijk om gezondheidsredenen gestopt als fractievoorzitter. Dus hij wordt geen minister? Dus ik ga, het hem, ik ga het hem niet vragen, hoe goed hij ook is. Dus hij wordt geen minister? Die wordt geen minister. Romer heeft al wel enkele ministerskandidaten in zijn hoofd... maar hij wil nog niet kwijt wie er dan op zijn lijst staan. Eén, omdat ik uh, uh, uh, nog niet precies weet uh, of we er komen... Dat is één. Twee, uh, omdat we de gesprekken met heel veel mensen uh, uh, nu lopen. Ja. Uh, drie, uh, omdat je ook niet weet uh, welke uh, posten je überhaupt zou kunnen krijgen... als je al in de regering komt zitten. En je gaat niet in de media onderhandelen en je gaat in de media ook geen namen noemen. Terwijl Roemer nadenkt over ministerskandidaten... zijn andere partijen nog bezig met het kiezen van hun lijsttrekken. Gisteravond was het laatste debat tussen de kandidaatlijsttrekkers van GroenLinks avond draaide vooral om de kandidatuur van uitdager Tovik Dibi. En die weet wel hoe er over hem wordt gedacht. Zelfoverschatting. Kamikaze-actie. Of toch gewoon gezonde ambitie. En misschien ook wel gezonde partijdemocratie. In Groningen, waar het debat werd gehouden, was het oordeel mild over Dibi. Toch gaan de meeste aanwezige leden op de oude leider stemmen. Sap. Uh, Jolanda Sap. Ik denk van als ze net leider geworden is, dat het jammer is dat iemand een concurrent zich op gaat. Misschien dus gaat opwerpen als concurrent. En als Jolanda Sap inderdaad als leider weer wordt gekozen, dan weet Tibi wel wat hij gaat doen. Dan ga ik eerst heel erg balen als een stekker, zeg ik erbij. Dan, nee, dan moet ik even slikken en daarna uh, uh, dienstbaar zijn aan GroenLinks. En dat is gewoon doorgaan. En over een week wordt duidelijk wie bij GroenLinks de lijsttrekker wordt voor de verkiezingen. De EU heeft met Suriname gesproken over de omstreden amnestiewet. De EU is ernstig verontrust over de wet, die ervoor kan zorgen dat de verdachten van de decembermoorden vrijuitgaan. Suriname is op zijn zachtst gezegd niet blij met de verklaring. Ik zeg maar, ambassadeur, de wat is dit nou? Volgens Surinaamse minister Lakin van Buitenlandse Zaken doet de verklaring geen recht aan wat er is besproken tussen de partijen. Dit is een eenzijdig ding, vooraf opgemaakt, dus dat zei ik tegen de ambassadeur. We voelen ons eigenlijk bijna verneukt, Toch na zo lang gesproken te hebben, heel vruchtbaar, dat je uiteindelijk komt met een verklaring waarvan de vlag de lading niet dekt. Nou, toch denkt Lakin niet dat de verklaring gevolgen heeft voor de relatie tussen Suriname en de EU. Wat ik belangrijk vind is dat we de Europese Unie hebben laten merken dat we open zijn, dat we zoeken naar oplossingsmodellen voor processen en dat we ook precies aangeven wie we zijn, wat we willen, waarom we het willen. We gaan rustig mee verder, we gaan onze zaken blijven doen met de Europese Unie. Het EU-bezoek volgt op eerdere kritiek van de buitenlandschef van de EU, Catherine Ashton. In Muiden is een auto met twee lijken daarin uit het water gehaald. De auto werd gevonden bij baggerwerkzaamheden, zegt de politie. We hebben het vermoeden dat uh, de stofko overschotten. Uh, twee vermiste vrouwen zijn uit 2005. Echter identiteit moet nog worden vastgesteld. Wel is uh, duidelijk geworden dat de auto uh, die aangetroffen is uh, afkomstig is van de vrouwen die uh, in 2005 verdwenen zijn. Mogelijk zijn de vrouwen door een ongeluk in het water beland, maar zeker weet de politie dat niet. De vrouwen die gingen die avond in maart 2005 een ritje maken, een oefenritje. Dat zou een kort ritje zijn, maar ze kwamen nooit meer thuis. Vanuit daaruit zijn we een onderzoek gestart, waarbij met een scenario van een ongeval ook rekening gehouden is. Maar ook met andere scenario's. Echt, We hebben de vrouwen nooit kunnen vinden. De Canadese politie verdenkt een 29-jarige pornoacteur van het versturen van ledematen via de post. Wat we weten over de suspect is niet de politie. Dit is wat we we in, in een so yes, honorable crime. man verstuurde een voet naar een politieke partij. Ja, dat kwam wel aan bij politici. Ik ben dat iemand dat een politieke partij een a, a, political party was, uh, you know, a worthy, I mean, who knows where the other were intended or if there are De dader had ook een hand verstuurd, maar die werd onderschept voor die werd bezorgd. Tussen een stapel vuilnis werd later nog een koffer gevonden met daarin de romp van het lichaam. Van de beurs in New York zijn gisteren stevig in het rood gesloten. Onrust over de financiële problemen in Spanje, waaide over uit Europa. En zit de druk op de handel op Wall Street? Ook speelde een teleurstellend cijfer over de Amerikaanse huizenmarkt mee. De Dow Jones noteerde aan het eind van de dag 1,3% lager. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2%. In Azië wordt alweer gehandeld. Daar gaat het niet veel beter. Nikke-index kleurt rood. Japanse beurs staat op een verlies van 2%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over 6. Junkie XL heeft de wereldhit Disco Inferno van de Tramps onderhanden genomen. De nieuwe versie is bedoeld voor de musical Saturday Night Fever. Hij is al te beluisteren op de website van de musical en daar ook te downloaden. Het is niet voor het eerst dat Junkie Excel een gouden oude onderhanden neemt. Tien jaar geleden bewerkte hij al Elvis Presley's nummer A Little Less Conversation. Ik zal met a little less conversation. En waar Mark Robin Visser vanochtend is, dat houden we spannend. Oh, hij rent. Klinkt ja, als ik het begin het van tatoort. Het is dat ik dat, niet, dat ik dat niet even zeg waar ik ben. Want ik geloof namelijk, ja, als je erop gaat letten, dan, dan, dan is het misschien ook zo dat ik achtervolg ben eh, <lacht> door een <lacht> auto met twee mannen erin met gleufhoeden. <lacht> dus ik ga hier nu even. Ja, Even dit steegje in. En het is hier ook dat is ook zo raar. Het zou al lang licht moeten zijn, maar ja. hier is het nog donker. Blijf dan en, in het licht. Wat hoor ik? Wat hoor ik daar? Hallo? Is mevrouw daar, Charlie? Oh, meneer Vlaanderen. Mevrouw rijdt net weg in de wagen. Wat? Wagen? Wat voor een wagen? Nou, de auto van de Pentagon-garage. Ah, daar ben ik op het ogenblik. Wie heeft die wagen gebracht? Een meneer Stone. Hij zei dat u die wagen net gehuurd had. Charlie, luister. Ren naar beneden. Hou de vrouw uit die wagen. Maar ze is al weg, meneer. Ren naar beneden. Ren op de huil. Hou haar uit die wagen. Ja. Mooie boel hier bij dat kruispunt. Je zit hier altijd zo vast als een muur. Dat duurt uren hier. Gisteren heb ik hier twintig minuten gestaan. Ja, mijn vrachtje heeft toen zijn trein gemist. Wordt er dan niets aan gedaan? Och, daar zullen wij wel nooit wat van begrijpen mevrouw. En het wordt met de dag erger. Over mogen anderen! over Stop! Niet rijden! Gisteren! Meneer. Meneer, we aan de telefoon? Ja, stap in dan. We moeten verder. Nee. Nee mevrouw, u, u moet eruit. Ja, ik zit midden in de file, ik kan er hier niet aan. Om hemels wil, komt u eruit. Meneer, meneer was wanhopig. Ja, goed. <tie> al goed. Mevrouw, uh, je had een verkeer op. Ja, wat doet u nou? Als u niet direct hebt, moet u de bekeuren. Oh, dat gaat helemaal fout. Vonden jullie het spannend? Ontzettend spannend. We zaten hier helemaal met onze de handen om het tafelblad nou. geklemd. Goed zo, dat was de bedoeling ook. Zeg, uh, vandaag begint de maand van het spannende doek, boek. Vandaar ik dacht, uh, ik doe eens even wat leuks. Dit oh. was een uh, fragment uit, een, uit het hoorspel Paul Vlaanderen en het Milborne Mysterie uit 1965. Dat is alweer lang geleden, maar... Met de spannende verhalen en de spannende boeken gaat het nog steeds wel redelijk goed. Of althans, dat moeten we, dat ga ik vanochtend onder andere uitzoeken. In een prachtige boekhandel in Den Haag. En volgens mij is het de enige boekhandel in Nederland waar een papier voor het raam hangt. Waarop staat gezocht, zelfstandig, werkend kok. Ik ben benieuwd wat ze daar in de boekhandel mee gaan doen. En ik ga vanochtend spreken, Marcel en Lara, met niet één, maar, maar liefst twee winnaars van de gouden strop. En ze hebben allebei die gouden strop niet één keer of twee keer. Nee, ze hebben ze hem allebei... Drie keer gewonnen. En dan mogen jullie gaan raden wie die twee schrijvers zijn. Later vanochtend dus in Den Haag over het spannende boek. Oké, okay. niet nou, meer. Uh... Niet meer rennen, hè? Ja, misschien nog eventjes af en toe. Ja, een klein stukje. Ik dan ben anders. al minder bang nu. Oké, okay, goed. <laughs> macro Visser dus over het spannende boek vanochtend. Tien minuten voor half zeven. Wij gaan door naar Ter Apel. Asielzoekers die in het tentenkamp zaten kregen onvoldoende medische zorg. Dat zeggen twee huisartsen die in het tentenkamp mensen behandelden. Nu het kamp ontruimd is, is de medische behandeling van de asielzoekers stopgezet. En dat levert grote risico's op voor hun volksgezondheid, zegt uh, Elke Bonse, een van de huisartsen van het voormalig tentenkamp in Ter Apel. Nou, van infecties natuurlijk, longontstekingen, huidafwijkingen, wonden die niet of slecht verzorgd we, uh, waren.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 Behoorlijke visusbeperking op dit moment. En hij is er blind te worden aan één oog. Ja. Het zijn hele ernstige situaties. Wat doet dat met u als, als mens en als arts als u daar dat tentenkamp binnenkomt? Ja, ik schaam me diep. Ik schaam me diep om Nederlander te zijn. Maar ik schaam me ook diep om, om, om oh ja, als Nederlands arts, arts te werken in Nederland. Ja. Ja. Ik had het niet verwacht. Nee, absoluut niet. Hoe zijn die mensen er nu aan toe? Hoe weet u dat? Nou, dat is dus heel moeilijk te volgen. We zijn, uh, we zijn er zaterdag dus per toeval gekomen. We zijn daar zondag heen gegaan, maandag, dinsdag en woensdag... de dag van de ontruiming waren we ook aanwezig. Um... De patiënten die we hebben gezien... We, zijn, we hebben behandelingen opgestart. Sommige mensen wilden ook per se terugzien. Sommige mensen moesten ook, hadden dringend specialistische hulp nodig. Um, maar de mensen zijn woensdag of binnen het AZC gegaan... of ze zijn weggevlucht en zijn nu ondergedoken... Uh, of ze zijn... Ik weet niet waar ze zitten. Nee. Um, ja, of ze zijn gearresteerd en zitten nu ook in een AZC. Um, van een aantal mensen hebben we weten te, tra te traceren. We zijn zelf afgelopen dagen ja, stad en land afgetrokken om AZC's, AZC's te bezoeken. En ja, patiënten van ons te lokaliseren. Um, maar een heel aantal patiënten hebben we gewoon nog niet gevonden. Ik weet helemaal niet wat met de mensen gebeurd is. Ik weet niet uh, wat er verder met de therapie gebeurd is. Um, dus ik, ik wil die patiënten volgen. gewoon. Wat is er aan de hand? Waar zitten ze nu? Hoe gaat het met ze? Want het zijn eigenlijk min of meer uw patiënten geworden. Hè? Ja, Op het ze moment ze... dat u het tentenkamp binnenstapte, zijn het uw patiënten geworden. Uh, de mens, ja, ik heb de mensen onder behandeling. Dat klopt. Ik ben, ik ben een behandelend arts. En als behandelend arts wil ik ook graag weten waar ze zitten. En wil ik ze graag lokaliseren. Nee. Um, het COA werkt daar niet in mee. Nee, het COA geeft u geen informatie over waar die mensen gebleven zijn? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Is het niet heel raar dat het COA niet meewerkt aan, aan het uh, verstrekken van gegevens? Want bijvoorbeeld een ja, die, dat weet iedereen... die moet je afmaken, anders zou het schadelijk voor je kunnen zijn. Dat klopt. Het is ook heel raar dat het COA niet meewerkt. Ik moet zeggen, we hebben ontzettend goed ons best gedaan. We hebben ontzettend veel getelefoneerd aan alles. Maar de toezeggingen die vanuit het COA zijn gedaan... dat bleek uiteindelijk ook maar een te zijn. Daar is gewoon niets van gestand, uh, heeft niets van stand gehouden. Um, natuurlijk... De patiënten die in therapie zijn gestart en een antibioticumkuur hebben gekregen, natuurlijk moeten die die afmaken. Kijk, in het geval dat je maar vier tabletten van de antibioticumkuur slikt, een bacterie kan resistent worden en uiteindelijk levert dat ook een gevaar op voor de volksgezondheid. Ja. Nu is vandaag een belangrijke dag. Niet alleen doet de rechter uitspraak of de hekken bij Ter Apel weg mogen ja. en of er dus eventueel een nieuw tentenkamp zou kunnen ontstaan, ja. maar er wordt ook vandaag gedebatteerd in de Tweede Kamer over het geval Ter Apel. Ja. Uh, wat zou u graag willen dat er gebeurt? Mijn voorstel zou zijn van dat het CVZ als het ware zelf een soort pasje uit zou geven. Een CVZ-pasje, uh, eventueel met foto, uh, naam, maakt mij niet uit... maar waarmee mensen dus gewoon direct bij de huisarts of bij het ziekenhuis kunnen aankloppen. En dat het ziekenhuis ook gewoon weet, er staat een vergoeding tegenover... als wij deze mensen helpen, want is nu veel te onbekend. Ja. Want uh, dat is het minimale wat iemand moet krijgen. Of je nu wel of niet legaal in Nederland bent, je moet... ja, Jij hebt recht op medische zorg. We hebben allemaal recht op medische zorg, natuurlijk. Ja, en bedenk, ik denk ook alstublieft aan de volksgezondheid. Ik bedoel, de gezondheid gaat ons allemaal aan. Ja. Nou, in het CVZ, waar u elke bond zo over hoorde, is het college voor zorgverzekeraars. Het Centraal op van Orgaan Asielzoekers zegt vanwege privacyregels... geen informatie van asielzoekers te mogen geven. aan derden. ook laat het COA weten dat artsen asielzoekers überhaupt niet mogen weigeren... vanwege hun medische beroeps -aid. Het COA wilde in onze uitzending niet reageren. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Nederland zelfstal heeft in aanloop naar het EK de eerste overwinning geboekt. Werd met 2-0 gewonnen van Slovakije. 1-0 was een eigen doelpunt en invaller Rafael van der Vaart... scoorde de 2-0 een kwartier van tijd. Van der Vaart vond de wedstrijd gisteravond in ieder geval al beter... dan zaterdag tegen Bulgarije. Ja, je zegt natuurlijk snel ja. Ik denk dat... Uh, ik vond Bulgarije toch wel... Ja, ze leken wel iets sterker als, als Slovakije. Maar vandaar we waren we gewoon wat frisser, wat feller... Wat uh, het moet allemaal nog wel beter om uh, natuurlijk een uh, absolute kans te maken op het EK. Maar het belangrijkste was dat we weer gingen winnen. Want je voelt natuurlijk wel de druk als je thuiswetstraat tegen Bulgarije verliest. En dan ja, voel je natuurlijk wel van je moet weer even het Nederlandse volk tevreden houden. Wesley Snyder en Wilfred Bouma vielen beide geblesseerd uit. Bouma botste met zijn hoofd in het begin van het duel hard tegen John Heitinga.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 Nou, vanlife was de enige uitblinker bij Oranje. De rest was een beetje vlak. Volgens aanvoerder Mark van Bommel zegt dat niet zoveel. Voetbal is een teamsport en een team moet functioneren. En als het team functioneert, dan kunnen de individuen ook uh, uitblinken. En wij moeten eerst zorgen dat het team gaat functioneren. En als dat functioneert, dan komen die uh, individuele kwaliteiten van onze uh, uitzonderlijke spelers komen dan weer naar boven. Maar daar zag je vandaag, denk ik denk ook al met met Robben en met Afferlijn, met Vlagen, met Wesley, met Rafwel. Ik denk dat we die zeker hebben. Alleen het komt er niet altijd uit. Twee andere EK-deelnemers speelden ook oefenwedstrijden. Titelverdediger Spanje won met 4-1 van Zuid-Korea. En Zweden was IJsland de baas met 3-2. John van der Brom heeft in Brussel een driejarig contract getekend... bij de kampioen van België, Anderlecht. De coach maakte afgelopen dinsdag zijn vertrek bekend bij Vitesse... terwijl hij een week eerder nog verklaarde bij de club te zullen blijven. Althans, dat stond op de website van Vitesse. Maar van der Brom herkende zich niet in die uitspraken.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 Naar het tennis op Roland Garros is het vrouwen al in de tweede ronde beroofd van beide Williams sisters. Na het verlies van Serena in de eerste ronde verloor gisteren ook Venus. In twee sets verloor ze van de Poolse Radwanska... de nummer drie van de plaatsingslijst. Bij de mannen was er een record. Roger Federer won zijn 234ste wedstrijd in een Grand Slam. En hij versloeg de Roemeen Arjan Ungur. Hij passeerde daarmee Jimmy Connors die dus tot 233 zegers kwam. En het EK Beach in Scheveningen is voor de Nederlanders goed begonnen. Ebion Boersma en Daan Spijkers wonnen hun eerste wedstrijd. Madeleine Meppeling en Sophie van Gestel plaatsen zich voor de knock-outfase. Beide Nederlandse teams strijden de komende weken nog voor een Olympisch startbewijs. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Het is vanochtend overwegend bewolkt en vooral de noordelijke helft van het land heeft met perioden met regen te maken. In de zuidelijke helft kan af en toe de zon tevoorschijn komen, maar ook daar kan vanochtend wat regen vallen. De bewolking breidt zich vanmiddag over het hele land uit en waar het in het noorden nog steeds van tijd tot tijd regent, krijgt het zuiden met buien te maken. In Limburg is bij de buien ook onweer mogelijk. De temperaturen variëren vanmiddag van ongeveer 16 graden op de Waddeneilanden tot 21 graden in Noord-Brabant en Limburg. De wind draait erbij van zuidwest naar noordwest en is vanmiddag meest matig windkracht 4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 Awb Verkeersinformatie met korte files op de A15... vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij Sliedrecht, 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, ook daar 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Joonaal. De situatie in Syrië blijft zeer gewelddadig. De laatste dagen worden dagelijks tientallen doden gevonden. Speciaal gezant van de Verenigde Naties, Kofi Annan... roept op tot gesprekken tussen de oppositie en de regering van Assad. Alleen door te praten kan het conflict worden opgelost, aldus Annan. Maar ondertussen begint iedereen ook de gevolgen te voelen... van de sancties tegen Syrië.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 Don't believe foreign people. Die vertellen okay. allemaal leugens. Want het is toch duidelijk, zegt hij, de opstandelingen met geweren, dat is allemaal Al-Qaeda. Het is over iedereen die een gang heeft en de vijf.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 Wat je politieke voorkeur ook is, je kunt met een gerust hart... een flesje champagne opentrekken voor het akkoord. Want alle sprankelende wijnen worden 2 à 3 euro goedkoper door dat akkoord. Dat is fijn voor de consument en ook fijn voor de verkopers van bubbels... zoals Dirk Neleman van By the Grape in Velp. Welke wordt het? Ik zit heel erg te twijfelen. Het wordt of uh, de Prosecco Sommariva...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 Dirk Neleman van By the Grape in Velp in een bijdrage van Roelbal. Tien over half zeven. Het Olympisch zwembad is een state-of-the-art complex met een passende naam. Het London Aquatic Center. Voor de vloer van het zwembad tekent VarioPool. Een bedrijf uit oud dat gespecialiseerd is in een niche-product. Beweegbare zwembadonderdelen. Oftewel, zwembad, bodems en keerwanden. Die bodems en die wanden zien we niet alleen in het Londense bassin... maar straks ook in het nieuwe Hofbad in Den Haag. Dit is de centrale hal straks. Den Haag krijgt een nieuw zwembad. Ze zijn nog aan het bouwen. Oh, hier wordt nog getegeld zie ik. We lopen daar even over die afdekking. Goed, we lopen er niet op ons charmantst bij. Knalgele helm op en hele lelijke werkschoenen. Ja, dat is allemaal reglement hier, hè? Want het is nog niet klaar. Nee. nee. Wanneer wel? Van de zomer. Hier zie je het eerste bazin al. Het is een prachtig mooi bad. Het is heel veel wit zit erin. En straks met het blauwe water, dat tekent heel mooi op elkaar af. En hier zitten beweegbare bodems en keerwanden in de bazins. En waarin wijkt het nou af van Londen? Er zit minder in en het is kleiner. Pieter van Wijnsbergen werkt bij VarioPool, een bedrijf dat... Beweegbare bodems en keerwanden meid. Beweegbare zwembadbodems zijn bodems waarmee je de functionaliteit van het zwembad op meerdere manieren kunt gebruiken. Dus je kunt de bodem in verschillende diepte zetten of de keerwand op verschillende posities. En dan uh, maak je het bad kleiner of groter. Flexibeler. Ja, flexibeler en efficiënter. Zodat het ook na de Spelen nog te gebruiken is. Precies, dat is de hele filosofie van uh, Olympische Spelen natuurlijk. Dat je alles kunt gebruiken nadat de Olympische Spelen zijn geweest. In Griekenland hebben ze dat op een andere manier gedaan. En dat is niet goed uitgepakt. Ja, dat is die terugkerende vrees altijd. Hè? Als ergens de Spelen worden georganiseerd, dan is daar altijd die vrees. We zetten nu wat moois neer ja. en over een jaar komt er geen hond meer. Nee, inderdaad. Nou, daar hebben ze dus heel goed rekening mee gehouden. Dus ze noemen het ook de legacy, de nalatenschap. Alle accommodaties moeten straks na de Olympische Spelen op dezelfde manier gebruikt kunnen worden. Maar kunt u er ook wat mee? Ja. Als je gekozen wordt als beste beweegbare bodemleverancier, dan zegt dat wel wat. Ja. De werkzaamheden hier die zijn in volle gang. Aan de ene kant wordt echt nog gebouwd, geconstrueerd. Aan de andere kant zie je wel water. Ja, daar is het bad uh, voor de helft gevuld. Dat uh, zal in de komende dagen tot aan de rand gevuld worden. Dan wordt het opgewarmd. En dan worden de beweegbare bodems en keerwanden in de positie gebracht... waar ze zullen blijven. Kunt u het al demonstreren hoe het werkt hier? Nee, of helemaal... verstoren we dan de bouw? Helaas kan ik het niet demonstreren... omdat het bassin niet vol genoeg zit met water. De bodem drijft nog niet. Maar hoe zou het werken? Je moet het zo zien, het is een, een drijvend Vlot wat wij met staalkabels naar de gewenste waterdiepte trekken. En is dat een operatie met militaire precisie of een druk op de knop? Voor de gebruiker is het een druk op de knop, maar er zit toch nog wel heel wat techniek achter. Ja, als het makkelijk was, zouden er meer spelers op de markt zijn. Mogen we er eigenlijk al op staan? Ja, we gaan erop staan. De bodem drijft nog niet, die staat op bokken. Nou, nu staan we midden in het uh, bassin. U bent het gewend, hè? Maar voor mij voelt het toch een beetje raar, lopen droog over de zwembadbodem. Ja, er was ooit nog iemand die dat deed, hè? over het water lopen. Hoe heette die ook alweer? <lacht> ja. Deze nis zit dus op een waterdiepte van drie meter. En die keerwand die dus onder de duiktoren staat, die wordt hier straks ingehezen. Zodat die verticaal op en neer kan. Een zwembad met laagjes? Ja, je kunt er vier, vijf verschillende lagen in maken. Ik moet om het te bewijzen toch eigenlijk wel even laten horen dat er al water in zit, hoor. Ja. Kijk, keihard bewijs. Ja, het zit recht in. Maar wat heeft zo'n beweegbare keerwand nou in Nederland in een zwembad, in, in dit geval Den Haag, voor zin? Nou, je moet je voorstellen dat als je geen keerwand of beweegbare bodem in dit bassin zou hebben... dan betekent het dat je alleen maar waterpolo, onderwaterhockey en zwemmen kunt doen op een 50 meter afstand. Op het moment dat je er een keerwand in hebt... kun je tegelijkertijd veel meer doelgroepen in je zwembad hebben. Je kunt er en waterpoloen en zwemmen op 25 meter... en ook misschien nog wel aqua spinnen tegelijkertijd. Zodat een zwembad rendabeler te draaien is? Ja, een diepteinvestering. Hier zou er bijna een baantje in willen zwemmen... Een diepteinvestering. Pieter van Wijnsbergen zei dat. Van Farioporos, een bedrijf heeft in ons land al 160 zwembaarden. En dat is ongeveer de helft voorzien van bodems en keerwanden. En zo dadelijk de Surinaamse minister Lakin. Hij is boos op de Europese Unie vanwege de kritiek op de Amnestiewet in Suriname. Zo dadelijk meer. Eerst naar John Bakker voor de verkeersinformatie. John, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, Lara. Hoe op de weg? Ja, heel normaal hoor. Zes files, 20 kilometer bij elkaar. Nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A15... Vanuit Gorkum naar Europort. Eerst bij Sliedrecht, 4 kilometer. En verderop bij Rotterdam-Sharlos 3 kilometer. Geen bijzonder. Dit is het. NOS Radio, nu verwacht je die nog later, John? Ik wil die nog even wat vragen. Ja, in het noordelijke <laughs> deel van het land vallen wat, uh, wat buien. Misschien dat daar wat meer file kan ontstaan. Maar in de rest van het land zal het heel normaal verlopen hoor. Oké, okay, door. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Mark Robin-Visser, die is vanochtend op uh, plaats delict. Ja, dat mag je wel zeggen. Zo grappig. Een boekhandel waar een uh, groot papier of een bord uh, voor de deur staat. Gezocht, zelfstandig werkende kok. En dan denk je, wat doen ze hier allemaal in die boekhandel? Maar ik heb inmiddels even rond mogen kijken. Je kunt hier ook gewoon eten, meneer Paagman. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u dat nu allemaal zelf koken, nu u geen kok hebt? <lacht> nou, we zijn, we zijn nog even niet verstoken van de kok, dus het gaat nog, uh, gaat nog goed. Maar mocht iemand zich uh, geroepen voelen, dan... Uh, ja, ja er... bij deze. <lacht> Inderdaad, ja. Een spannende kok gezocht. Uh, ja, een spannende kok voor een uh, Spannende winkel. Wat kan je hier allemaal eten in deze boek, boekwinkel? De boeken uh, komen straks wel hoor, maar we gaan ja, het eerst even over het eten <laughs> hebben. Heel goed. Uh, nou ja, vanaf dadelijk, vanaf negen uur, een lekker ontbijt. Onze keuken is uh, helemaal biologisch. Uh, en we zijn iedere dag tot negen uur s'avonds geopend. Dus we hebben ook niet alleen een uitgebreide lunchkaart, maar ook allerlei avondmaaltijden. Maar nu begrijp ik ook wel waarom u boekhandelaar van het jaar of boekhandel van het jaar geworden bent. Want de liefde gaat door de maag, nietwaar? Ja, het is niet anders, ja. Maar dan toch maar even over die boeken, nu ik hier toch ben. De, week van, of de maand van het spannende boek begint. Ja. Is dat voor u een belangrijke maand? Als ja. boekhandelaar? Ja, absoluut. Want het luidt eigenlijk een periode in van uh, uh, zomerlezen... Uh, uh, de vakanties die staan voor de deur, uh, het televisie is uh, afgelopen. Dus ja, uh, uh, het geëikte moment om uh, nu uh, lekker, die, uh, lekker te verdwijnen... jezelf te verliezen ja? in een boek... Maar dat, dat doen mensen, dus die komen dus in deze periode van het jaar binnen... van ik moet iets hebben voor de vakantie of iets om me in te verliezen. Ja, ja. juist in deze periode zie je heel veel mensen binnenkomen... die zeggen van, ja, ik heb eigenlijk niet een specifiek uh, titel... op mijn verlanglijstje staan, maar ik wil gewoon lekker wat lezen... Voor, om mezelf in te verliezen. Ja. Als ik hier nou zo in uw winkel uh, om, om me heen kijk... dan zie ik, u hebt een aparte hoek natuurlijk voor uh, spannende boeken. En nu natuurlijk ook een tafel uh, gemaakt waar spannende boeken op liggen. En verder heeft u, het is een hele grote zaak met heel veel verschillende soorten boeken. Waar haalt u nou de meeste omzet uit? Ja, de meeste omzet komt traditioneel en nu nog steeds uit uh, uh, Nederlandse literatuur. Om het zo maar even te noemen. En daar valt de Nederlandse spanning valt daar ook uh, onder. Uh, en binnen dat genre is dan uh, de echte uh, literatuur is dan, uh, wel weer ietsje groter dan de, dan de spanning. Maar ik moet zeggen dat die genres die lopen ook een beetje in elkaar over. En dat zijn ook een beetje grijze gebieden. We hebben natuurlijk het genre uh, literaire thriller. Wat ja. een aantal jaar geleden ertussen is gekomen. Dus uh, uh, ja, dat, dat, dat, ja, dat loopt een beetje in elkaar over. Ja. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, laten we straks nog eventjes lekker van uw koffie... want u doet ook in de koffie en zo, Dat dus kan hier allemaal genieten. We kunnen zeggen dat er straks twee hele beroemde schrijvers komen. Uh, u heeft beroemde buren. Ja, nou, zeker. We, we ja. maken het nog even spannend. Ja, heel goed, ja. <laughs> Maar die komen zo meteen. En dan wil ik ook meer over, horen over hoe de boekenmarkt onder druk staat... want het is niet alleen maar feest... Maar het is, ja, het, is, het is spannend, kunnen we zeggen. Ja, het is uh, de maand van het spannende boek en ook ja. de spannende maand van het boek. Kijk, nou, dan ben ik gewoon helemaal goed hier. Goed Hadden. in Uitscheveningen, ja. tot straks. Hè? Alles spannend in Scheveningen bij Marco en Visser vanochtend. Twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een uh, pittig gesprek tussen de Europese Unie en Suriname. Over de omstreden amnestiewet is uitgelopen op een rel. De EU uitte zijn zorg over de nieuwe wet en kwam daarna met een van tevoren opgestelde verklaring. Maar volgens de Surinaamse delegatie werd daarbij veel te veel aandacht gegeven aan de kritiek op de amnestiewet. Volgens minister Lakhin van Buitenlandse Zaken gaat de verklaring voorbij aan de positieve zaken die ook op de bijeenkomst zijn behandeld. We hebben gesproken over economische samenwerking. We hebben gesproken over hoe belangrijk de Europese markt is voor Suriname. Waar hebben we assistentie van de Europese Unie nodig? Hoe gaan we verder met die dingen? Dat was de discussie, heel vruchtbaar. Wij hadden verwacht dat ten, aan het eind, wanneer er een perscommuniqué komt... dat je dit terug erin vindt, zodat de samenleving zegt... hé, dit heeft de Europese Unie gezegd, dit heeft Suriname gezegd... en dit is eruit gekomen. Maar dit is een eenzijdig ding... Vooraf opgemaakt. Dus dat zei ik tegen de ambassadeur. We voelen ons eigenlijk bijna verneuk. Toch, na zo lang gesproken te hebben, we heel vruchtbaar, dat je uiteindelijk met een verklaring waarvan de, de, de, de vlag de lading niet dekt. Dat ging alleen over de amnestiewet? Het voornamelijk over de amnestiewet. Ik zeg, maar ambassadeur, wat is dit nou? Wat betekent dit voor de relatie tussen Suriname en de EU?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 Waarom we het willen? Er zijn een aantal projecten in de Europese Unie. Dat is een hele belangrijke markt. We gaan er rustig mee verder. We gaan onze zaken blijven doen met de Europese Unie. Aan de andere kant zijn nu de dingen wel gezegd door de Europese Unie. Dat wordt nu ook door hun naar buiten gebracht in dat perscommuniqué. Kritiek op de Amnesty-wet. Hoe gaat u daarmee om? Nou, we hebben... Niet alleen aan de Europese Unie aangegeven op welke wijze Suriname kijkt naar deze amnestiewet. We hebben hier weer aangegeven wat de nieuwe wet inhield. We hebben ze gemeld uh, hoe wij kijken naar wat uit de eerste ronde van de Krijgsraad is gekomen. Waarop de Krijgsraad op geen enkele wijze gezegd heeft dat we bezig zijn. Eén, tegen de grondwet. Twee, tegen internationale verdragen. Drie, tegen verdragen die praten over misdaad tegen de menselijkheid. Dat moet nog onderzocht worden en dat is wat de EU ook wil? Dat is niet gezegd in de Krijgsraad. Het enige wat de Krijgsraad heeft aangegeven is dat moet gaan kijken als er sprake is van inmenging. En als u kijkt nu naar de kritiek die er is, wat, wat gaat u daarmee doen? Welke kritiek? De kritiek van de EU. Oh nee, ze hebben hun uh, positie aangegeven, wij van ons... En uh, we gaan rustig verder met de positieve dingen die we doen. We zeggen tegen de Europese Unie: kijk, onze economie groeit. Ze moeten bevestigen. De Europese Unie heeft ons de hemel ingeprezen over onze leiderschap in CARICOM. Over onze economic enterprises, over onze economic performance. Over de conceptie dat we onze economie willen diversificeren. Uh, daar staan ze helemaal achter. De Europese Unie heeft technische assistentie beloofd in projecten waar we verder mee moeten gaan. Het uh, loopt allemaal door wat u betreft. Maar wat mij betreft gaat dat gewoon door. Dit is een kleine rimpel in de relatie. Ik denk het. Inmiddels is in Denemarken besloten dat Suriname toch de plek wordt waar de ACP-conferentie gehouden wordt. Daar zult u blij mee zijn. Nou, niet blij, dat heb ik begrepen. Dus uh, we blijven rustig ons ding doordoen hoor. Ik heb begrepen dat... Uh, uh, maar de beslissing was er iets eerder gevallen toch? De Europese Unie had al bepaald dat die vergadering hier gehouden zou worden. En toen kwamen er plotseling andere berichten. En nu weer nog een keer beslissing dat het hier gehouden wordt. En nu gaan ze de president hand niet schudden? Dat zeggen ze. We moeten zien hoe dat gaat gebeuren. Maak maakt zich geen zorgen? Niet echt. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lakin... in gesprek met Harmen Boerboom van de Wereldonderhoek. Na afloop van de zitting bleek trouwens dat de Europese Unie... een conceptverklaring had uitgegeven. De definitieve verklaring is nog niet naar buiten gebracht. Als het even kan, dan is het verstandig... dit jaar nog het motorrijbewijs te halen, als u dat wilt natuurlijk. Adviseert de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Hoofdverkeer- en rijopleidingen van de KNMV, Arjan Everink. Goedemorgen. Waarom? Nou ja, er, zijn, er komen een aantal nieuwe regels aan ten aanzien van de rijbewijzen. Niet alleen ten aanzien van het motorrijbewijs, maar ten aanzien van alle rijbewijzen. Alleen wij als vereniging richten ons natuurlijk op het motorrijbewijs. Ja. En dat, dat die regels komen nog voort uit de zogenaamde derde rijbewijsrichtlijn, die vanuit de Europese wetgeving naar voren komt. Mm -hmm. En de regels zijn. Nou ja, je hebt nu zeg maar een twee uh, uh, traps rijbewijs. Met een lichte klas en een zware klas. En dat gaat straks zelfs naar drie klassen worden. Oh. En de lift en de leeftijden worden wat aangepast. Ja, en waarom moet je dan nu uh, toeslaan als je wil? Want dan heb je gelijk alles. Of in ieder geval. Nee, nee. Het kijk, kijk, het gaat van om jonge mensen onder de 18 jaar. Omdat die nu in het huidige systeem maar één keer examen moeten doen. Dan krijgen ze lichte rijbewijs. En automatisch over twee jaar dan het zware rijbewijs. Terwijl in het nieuwe systeem. Dat ze voor het volledige rijbewijs straks drie keer examen moeten gaan doen. Dus daar zit een groot verschil tussen. Hmm. Maar wacht even, want die nieuwe regels zijn er uh, voor, neem ik aan, om het wegverkeer veiliger te maken. En nou blijkt regelmatig uit cijfers dat vooral jongeren ongelukken veroorzaken en ook regelmatig motorrijders. Dus dat snap ik dan niet helemaal. Waarom je dan adviseert om dat nu snel nog eventjes dat rijbewijs te gaan halen, meneer even. Nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, het zit ook een beetje in een spagaat zitten wij in. Natuurlijk zijn wij voor de verkeersvaardigheid en het verminderen van een aantal motorslachtoffers. Aan de andere kant zijn wij ook een soort consumentenorganisatie... waarin wij wel ook de consumenten voorlichten over wat ze het beste kunnen doen... en hoe zij toch ook op een goede voordelige manier aan de rijbewijs kunnen halen. Maar dat komt ook omdat wij ook een beetje een dubbel gevoel over het systeem hebben... Vooral omdat de nieuwe regels uh, gaat vooral om dat er een koppeling is tussen het vermogen en uh, het behalen van het motorrijbewijs, Terwijl daar nooit echt een verband over is aangetoond. Wat wel is aangetoond is dat er een verband ligt tussen leeftijd en, en het ongevallen. Um, dus daar ligt een beetje een, een, een tweestrijd in waar wij in zitten. En vandaar dat wij zeggen van nou ja... Uh, ook vooral gezien de kwaliteit van de Nederlandse rijopleidingen, die, die toch op een hoog niveau zitten in Europa. Hmm. Want als je als vooral jonge motorrijder nog wat wilt, zou ik het zo snel mogelijk nu nog doen in ja, de Want ik begrijp ook dat het dus flink duurder wordt voor mensen, vooral jongeren om een rijbewijs te gaan halen. Nou, flink duurder. Het gaat in ieder geval duurder worden, omdat je in plaats van één keer examen straks drie keer over examen moet doen voor drie verschillende soorten klasrijbewijzen. Ja. Het doel is ook om het uh, rijbewijs op Europees niveau wat meer gelijk te trekken. Uh, gebeurt dat hiermee nu ook of zijn er ook landen waar het allemaal nog veel soepeler is? Nee, dat, dat is juist een van de achterliggende gedachten. Om de rijbewijzen binnen Europa gelijk te trekken. Ja, maar gebeurt dat nu ook hiermee of is Nederland dan toch weer strenger dan de rest? Nee, nee, nee, nee. nee. De, de, de, dat, dat gebeurt hiermee ook. Er is wel een bepaalde bandbreedte van elk land uit mag kiezen. Dat is vooral bandbreedte ten aanzien van leeftijden. En daarin zie je wel dat Nederland wel uh, redelijk hoog in de boom gaat zitten. En dat heeft weer te maken met het verkeersveiligheidsgevoel dat wij hier in Nederland hebben. Ja, goed. Hartelijk dank voor de uitleg, meneer Everink van de Koninklijke ja. Nederlandse Motorrijdersvereniging. Het NOS Radio 1 Journal. de ochtendkranten. We blijven bij de jongeren, want de jongeren onder de 18 jaar moeten geen alcohol meer kunnen kopen. Het CDA vindt dat er een eind moet komen aan de groeiende groep coma en wil daarom een totaal verkoopverbod aan minderjarigen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van het nieuwe verkiezingsprogramma dat morgen wordt gepresenteerd. Met het ophogen van de minimumleeftijd sluit het CDA aan zich aan bij een coalitie van PvdA, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren, die er hier al langer voor pleit. En daar verluidt is dus ook GroenLinks van plan de verhoging op te nemen in het komende de verkiezingsprogramma. En dan zou in de huidige Kamer een meerderheid zijn voor een verbod op alcohol onder de 18 jaar. Het Nederlands Dagblad schrijft over de achtergrond van Kamerleden. Die is de laatste decennia flink veranderd. Vooral het aantal boeren en leraren in de Tweede Kamer daalde flink. Blijkt uit een analyse die het parlementair documentatiecentrum op verzoek van de krant maakte. Een parlementair historicus signaleert in het ND... dat het voor bijvoorbeeld het CDA steeds lastiger wordt... om voor elk dossier een specialist in de Kamer te krijgen. De partij zal daarom goed moeten nadenken over de kandidatenlijst. Nou, als het CDA slim is, zegt de historicus, dan uh, kiest het voor nieuwe mensen met economische en juridische kennis. Dat heeft partijen als de PvdA en de ChristenUnie veel gebracht. Volkskrant heeft Hans Weijers geïnterviewd. Hij is de opvolger van Kees Veerman als voorzitter van Natuurmonumenten. Pijers wil dat mensen meer emoties voelen bij natuur. Weg met al dat gepraat over de ecologische hoofdstructuur, Natura 2000... en meer van dat beleidjargon. Dat doet geen recht aan de fascinatie bij een mooi landschap... of het zonlicht door de bomen. We moeten terug naar de basis. Nou, Topman van Axnobel is ondernemer in hart en nieren. Hij kan zich dan ook niet opwinden over extreme verschijnselen als de koerenwolf. Ja, Soms moet je kiezen voor natuur en soms voor de aanpak van de file. Pieter van Vollenhoven wilde in 1966 prins worden. Net als zijn zwager, Klaus. Hij vroeg dat aan toenmalig vicepremier Biesheuvel. Blijkt uit een biografie van Biesheuvel waar de Volkskrant over schrijft. Van Vollenhoven heeft zijn aanspraak op de titel altijd ontkend. Ook nu zegt hij in een reactie dat hij zich niet kan herinneren dat het zo is gegaan. Door zijn huwelijk in 1967 met prinses Margriet... werd Van Vollenhoven de eerste burger aan het hof. Volgens aantekeningen van de Biesheuvel, die nu dus opduiken... blijkt dat Van Vollenhoven vijf dagen na het huwelijk van Beatrix en Klaus... toch nog even bij de Viesbord meer langs ging. Het was discriminatie dat hij geen prinsentitel kreeg. Klaus wel en ik niet. Volgens Biesheuvel was Van Vollenhoven hevig verontwaardigd. Mede omdat eventuele kinderen de titel wel zouden krijgen.